...dagen en een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vrouwen met borstkanker hebben meer kans om de ziekte te overleven als ze een borstbesparende operatie ondergaan in combinatie met bestraling. Amputatie van de borst zonder bestraling lijkt minder gunstig te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Bij de onderzochte vrouwen van wie de borst werd afgezet was na 10 jaar nog bijna 60% in leven. Bij vrouwen die hun borst konden houden en die werden bestraald was dat bijna 77%. Of dat door de bestraling komt of door de vorm van kanker... is nog niet duidelijk, zegt het kankercentrum. In het ziekenhuis in Gorkum is een schilderij van Isaac Boom beklad. Er zijn twee grote roze-paarse bollen op het doek... het beloofde land gespoten, meldt RTV Rijnmond. In oktober was er al veel te doen rond het doek. Sommige bezoekers vonden het aanstootgevend. Op het schilderij is onder meer een stel te zien dat seks heeft in de buitenlucht. Na de ophef haalde het ziekenhuis het kunstwerk al tijdelijk weg. Voor de tijd van het jaar zijn er opvallend veel mensen met hooikoortsklachten, zegt de Wageningen Universiteit. De oorzaak is het warme weer. Sommige bomen staan al in bloei en het pollenseizoen duurt door de hoge temperaturen nu al zes maanden. Volgens de universiteit realiseren mensen met lichamelijke klachten zich vaak niet dat hooikoorts de oorzaak kan zijn. Vannacht is in Los Angeles de nieuwe Star Wars film in première gegaan. De vorige kwam tien jaar geleden uit. Verwacht wordt dat de belangstelling voor The Force Awakens alle records gaat breken. In Nederland is de film vanaf morgen in de bioscoop te zien... en er is al een recordaantal kaarten verkocht, meer dan 115.000. Dat zijn meer kaarten die in de voorverkoop zijn verkocht... dan bij kassuccessen als Fifty Shades of Grey en de nieuwe James Bond film Spectre. Het weer veel bewolking, vanmiddag in het zuiden af en toe zon... en tegen de avond weer regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de a 4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevaar en zvenen Dorp, 8 kilometer... de linkerij trok is dicht na een ongeluk... A13 Rotterdam-Den Haag tussen knop en Klein kleinpolderplein en Delft-Zuid 4 kilometer. Dat zijn bergingswerkzaamheden. A20 Gouden Hoek van Holland bij knop en Klein kleinpolderplein 5 kilometer. En de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En ook het derde uur van Zaltvoort op zondag gingen we weer goed in... met Paul McCarty en Michael Jackson. En C. C, C. het is 7 over vier. welkom terug. Het derde en laatste daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier natuurlijk Pit Report. Ondanks het feit dat de Formule 1 de winterstop is ingegaan... is er natuurlijk altijd nog wat te melden in en rondom de Formule 1. Dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Waar we de eerst Jetsje... Hè, Jetsje maar, is weg. Jets, Jetsje, die heeft, die heeft dan nog niet eens een week opgestaan als Dier van de Week. Want die heeft inmiddels een thuis gevonden. Dus wij zijn op zoek gegaan naar een andere kandidaat. En die luistert naar de naam Dolly. Dus uh, Dier van de Week rond de klok van half vijf en naar de naam Dolly. Uiteraard het gedicht van de dag, week. rond de klok van kwart voor vijf. Dat staat natuurlijk altijd allemaal in, de, in de, het teken van de kerstgedachte. Dus daar nemen we even de tijd voor om kwart voor vijf. Het gedicht van de dag uh, in het teken van de kerstgedachte. Uh, natuurlijk uh, straks de eindstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En dan heb ik het over de voetbal in de eredivisie. En we kijken natuurlijk even kort vooruit over de wedstrijd die om kwart voor vijf zal gaan beginnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Dat gaan we doen, Albert-Jan. zo is het. En ik ben heel benieuwd wat er met die foto gaat gebeuren die net gemaakt is. <lacht> ik ook. Ja, dat was de fotograaf Willem. Die was even in de studio bij ZFM. We staan er mooi op hoor, met onze kersttruien. Gekleurd staan we Gekleurd en wel, jawel. Nou, misschien kom je er wel tegen ergens op Facebook. Ik ben de barb voor Ja. Ik ook. Ja. <laughs> Goed, ZFM gaat een derde en laatste uur in van Zandvoort op zondag. Dus Doe lekker dans maar met deze van Paul en Watson. Changes. Naar de eindstander van de twee wedstrijden Die vanmiddag om half drie gestart zijn Maar hier is nog even meer kerst Zet je radio onder de kerstboom En zet hem op ZFM Jasje, joh, de Last Christmas, Ariane Grande. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report! Ja, je zei net al, Albert Jan. Het is winterstop hè, voor de Formule 1. Maar dat betekent zeker niet dat er geen nieuws is. Nee, zeker niet. En zeker ook met name met Ferrari en Toro Rosso. Want Verstappen met Ferrari-motor bij Toro Rosso. Max Verstappen rijdt volgend seizoen in een bolide van Toro Rosso. Die wordt aangedreven door een motor van Ferrari. De Formule, het Formule 1 team maakte afgelopen week bekend dat het in 2016 de beschikking krijgt over de laatste versie... van de krachtbron waarmee Ferrari dit seizoen reed. Tussen 2007 en 2013 lag ook een motor... van het beroemde Italiaanse automerk in de Toro Rosso's. Verstappen en zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz... Uh, reden een afgelopen seizoen in Bolides met een Renault-motor... zoals we allemaal weten. Die bleek echter vrij onbetrouwbaar en bovendien niet al te snel. Het is geweldig om weer met Ferrari te gaan werken... al dus teamwaas Frans Torst van Toro Rosso. Die bevestigde... Ook dat Verstappen en Sainz zoals verwacht, volgend seizoen weer... Met het rijdersduo van zijn team zullen vormen. Mercedes en Ferrari botsen. Mercedes heeft een werknemer van zijn Formule 1-stal voor de rechter gesleept... wegens diefstal van vertrouwelijke data. Volgens de Duitse autofabrikant wilde de man deze informatie doorspelen... naar zijn nieuwe werkgever Ferrari. Persbureau Bloomberg zag afgelopen week de dagvaarding in. Benjamin Hoyle werkte sinds 2012 bij Mercedes... en had inzage in alle technische gegevens van de Mercedes-motoren. In mei van dit jaar kondigde hij aan dat hij aan het eind van 2015 zou vertrekken. Toen Mercedes kort daarna ter oren kwam dat hij zou overstappen naar concurrent Ferrari... werd Hoyle overgeplaatst en mocht hij geen werkzaamheden meer verrichten voor het Formule 1-team. Hoyle slaagde echter toch in technische data te ontfutselen... en Mercedes beschouwt dit als een onrechtmatige daad. Met de gestolen informatie had Ferrari zijn voordeel kunnen doen. Mercedes eist van de rechter dat Hoyle in 2016 niet voor Ferrari... of welk ander Formule 1-team mag werken, wordt vervolgd. En tot slot coureurs Lotus blijven ondanks overname. Pastor Maldonado en Joylon Palmer... hoeven ge zich geen zorgen te maken over hun stoeltje in de Formule 1. De overname van het Lotus-team door Renault... heeft volgens teamchef Matthew Carter... geen invloed op de positie van de twee coureurs. De contracten zijn goedgekeurd door Renault, al dus Carter afgelopen week. Die waren al getekend en de Franse autofabrikant zag blijkbaar geen problemen. Er is alleen nog geen besluit genomen over de derde coureur. Dus ik weet niet of ze misschien een Fransman in gedachten hebben. Maldonado reed dit jaar ook al voor Lotus... en eindigde als veertiende in de strijd om de wereldtitel. Palmer verving Romain Gorogian. De Fransman vertrok al voor de overname door Renault bekend werd gemaakt... naar het nieuwe Formule 1-team van de Amerikaan Jean Haas... Tot zover. Oké, okay, tot zover het uh, Formule 1 nieuws bij CFM. Ja, dan gaan we eens even kijken naar uh, de divisie. Uh, Albert-Jan. Twee wedstrijden vanmiddag uh, om half drie gestart. Dan hebben we het over uh, Pek Zwolle tegen AZ. Het zijn nog tussenstanden, hè? Ja, nou ja. Maar we zetten het op, op mijn lijstje. Ja. Uh, FC Groningen thuis tegen Feyenoord. Tussenstand 1 tegen 1. En dan uh, die andere wedstrijd is dus even kijken. Uh, Pek tegen AZ... 2 tegen 0 2 tegen 0 En om kwart voor 5 begint Heracles Almelo tegen Vitesse Oké okay, nou Mochten er nog veranderingen komen in de standen Dan hoor je dat uiteraard Bij CfM Zandvoort op zondag bij Tot aan 5 uur vanmiddag Met onderweer straks al het duur van de week En het gedicht van de dag Is Genoeg reden om te blijven luisteren Als je een kersttop 40 zou maken, Albert Jan, dan mag deze plaats zeker ook niet opbreken. Nee, dat is een klassieker. José Feliciano en Feliz Navidad. Jawel, nou hadden we net de semi-eindstanden van de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart waren in de Eredivisie. Waaronder die van... Ja, nou ben ik weer Pik kwijt. Zwolle. Pik Zwolle. Pik tegen... <laughs> Zoeken we op. ah, AZ... AZ ja, 2 ja. tegen 1 is het uh, geworden. Ja, dus ze uh, dus hebben we nog even om de eer hoog te houden gescoord AZ. Maar goed, de drie punten blijven in de Zwolle. Ja, zo is het maar net. En nu uh, is het uh, half vijf. Het dier van de week, maar meteen doen. Ja, prima. Oké. Okay. En uh, deze week luistert het dier van de week naar de naam Dolly. En Dolly is een echte lapjeskat. Een eigen willetje en een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien en op schoot liggen... maar als het haar genoeg is en uh, je gaat door, dan krijg je een mapje. Optellen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt niet van kinderen, die zijn haar te druk en ze, en ze staat ze in de weg. Honden vindt ze ook niet erg leuk en soortgenootjes al helemaal niet. Ze zoeken dan ook voor haar een huis voor haar alleen... waar zij het rijk inderdaad alleen heeft. Ze gaat graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. En waar verblijft Dolly? Dolly verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook, ook even op www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Dolly verdient een thuis. En al die andere dieren uiteraard uit het Kermeland Dierenthuis... aan de Keesomstraat nummer 5. Ga daar een keer een kijkje nemen. En hier is Major Laser en Linaan. Deze plaat van uh, Meteor Laser is uh, uitgeroepen tot de plaat van 2015. En dit, dit is ZFM. ZFM. ZFM al 25 jaar een zee van muziek.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 Hij is uh, gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort en uh, je kan hem downloaden en ontvangt de laatste nieuwtjes. richting de zondagavond. Jor, de CEO van Listen en uh, Save Me. Nou, wie zwaai je? Mag ik dat vragen? Nou, onze hoofdfotograaf. De hoofdfotograaf. Hij heeft, weer, heeft die foto van ons gemaakt met die trui aan. Ja. Maar hij heeft er natuurlijk zijn creativiteit ook op losgelaten. Oh, jij. Ik kan je gerust stellen, Rob. Je hoeft geen kerstkaarten meer te kopen, want deze is prima. Heel goed. Dankjewel, Willem. Dankjewel, Dankjewel Willem. Ja, het is uh, tijd voor Sportkort. Ja, en uh, slecht bericht, met name voor sponsoring... Voor wielrennen en paardensport. Want de Rabobank stopt sponsoring wielrennen en paardensport. De Rabobank stopt eind 2016 met de. Uh, u hoort het goed, 2016. Met de sport, sponsoring van de Wielerunie, de KNWU. En de Paardensportbond, de KNHS. Ook de twee wielerteams die financiële ondersteuning krijgen, moeten op zoek naar een nieuwe sponsor. Het betreft het Rabo Development Team en het Rabo uh, uh, Vrouwenteam. En van kopman Marianne Vos. De Rabobank kondigde afgelopen week aan dat er 9.000 arbeidsplaatsen verdwijnen... en kwam afgelopen vrijdag met de melding dat het de afgelopende contracten... met vier bovengenoemde partijen niet verlengt. Het besluit betekent dat er een einde komt aan jarenlange verbintenissen van de bank... met het wielrennen en de paardensport. De Rabobank was de afgelopen 20 jaar als actief in de wielersport... en sinds de oprichting van de KNHS in 2002 hoofdsponsor. De bank sponsort ook de Hockeybond en de sportkoepel NOC-NSF... Met deze partners is de bank nog in gesprek over de toekomstige invulling van de sportsponsoring, laat het bedrijf weten in een persbericht. De bank meldt dat ze focus willen verleggen naar de lokale sportsponsoring. Nou, dat klinkt naar een, een reclamespot van een andere bank die dat ook gaat doen. We willen hiermee letterlijk nog te dichter bij onze klanten komen, al dus Helene Krilaert, verantwoordelijk voor de sponsoring binnen de Rabobank. Ze benadrukten dat de Wieler en hippiesport op hun weg naar de Olympische Spelen in Rio kunnen blijven rekenen op de steun van de bank. Gaan we naar de golf. Luiten sluit af in mineur. Golver Joost Luiten heeft het jaar in mineur afgesloten. De 29-jarige Rotterdammer eindigde in de Thailandse Golf Championships met een ronde van 73 slagen. Waarmee hij wegzakte naar een gedeelde 224ste plaats in de eindstand. De winst ging naar Jamie Donaldson uit Wales, die met een totaal van 267 slagen met afstand de beste was. En last but not least, een van de werelds beste golvers... laat zijn ogen lezen. Ja, oh, dat is Link. Groot nieuws. Rory McIlroy heeft zijn vakantie nuttig besteed. De nummer drie van de wereldranglijst en winnaar van het Dubai Masters... heeft zijn ogen laten laseren. Dat liet de golver weten via Instagram. En laat, tot slot uh, een goed bericht voor jou... PSV en Cocu op koers voor verlenging contract. De clubleiding van PSV hoopt voor de kerst bekend te kunnen maken... dat hoofdtrainer Filip Cocu zijn contract met twee jaar verlengt. De 45-jarige Brabander is bezig aan zijn derde seizoen als trainer in Eindhoven. Cocu leidde PSV vorig jaar naar de landstitel... en veroverde afgelopen week met zijn ploeg een plek in de achtste finales... van de Champions League. Tot zover en zo dadelijk het gedicht van de dag we gaan eerst nog even twee platen draaien. Vind je dat goed, uh, Albert-Jan? me een prima idee. Ja, dan zijn we ietsje later. Ietsje later, dan kwart voor vijf. Maar hij komt er zeker aan, hoor. Jawel, het gedicht van de dag. Helemaal in het teken van de kerst. En die is Sky on Fire van Handsome Poets. Was Kim Appleby en Don't worry. ja wel de wedstrijd Heracles Amelo. Ja. Tegen, wie was dat? <laughs> ja, klik hem net weg. Vitesse, Vitesse. Vitesse, ja, ja. Is net begonnen om kwart voor vijf. Verrassende dus, tussenstand. Ja, nul tegen nul. Heel goed. <laughs> ja. Nou, het is er tijd voor hè? het gedicht van de dag. Ook dit keer weer helemaal in het teken van de kerst. Zandvoorts winterwonderland. Stel je voor. Zandvoort bedekt met sneeuw. En een ijsbaan. Helemaal bevroren. Het zonlicht van vandaag. Weer kaast op het ijs. Is dit. Is dit Zandvoorts. Winterwonderland geworden. De ijskristallen hangen. Overal. En een verfrissende. Koude wind. Temperaturen. Onder het vriespunt. Is dit hetgene wat Zandvoorts winderwonderland bemint? Lekker, lekker warme kleding aan en een dikke, dikke wollen sjaal. Spelend en schaatsend in het ijs. Is dit mijn Zandvoorts winderwonderland verhaal? Stel je voor, Zandvoort bedekt met sneeuw en een ijsbaan bevroren. Het zonlicht van vandaag weer kaatsend op het ijs. Is dit... is dit Zandvoorts winterwonderland geworden? De ijskristallen hangend overal... en een verfrissend koude wind. Temperaturen onder het vriespunt. Is dit... is dit hetgene wat Zandvoorts winterwonderland bemint? en zopie en oliebollem. Lekker op en rond de ijsbaan dolm. Lekkere warme kleding aan en een dikke wollen sjaal. Spelend en schaatsend door de sneeuw. Dit is, dit is nou mijn Zandvoorts winterwonderland verhaal. Het gedicht van de dag, Albert-Jan. Ja, het was wel even bloed, zweet en tranen. Maar... Bloed, zweet en tranen. Maar het is, is gelukt. Jazeker. Het gedicht Winter Wonderland. En dat geldt zeker voor Zandvoorts... met de ijsbaan en een lekker oliebolletje van Harry. To Tijdens de kerstdagen gaat het ook zeker weer een succes worden. De nieuwe James Bond film, hè, Specter. Hij draait in Zandvoort. Hè? Ja, hij draait. Dus, ja, ja, ja, mocht u nog ja. niet gezien hebben, spoed u naar Circus Zandvoort. Aan het gasthuisplein. Jorde, Sam Smith En uh, inderdaad, de titelsong uit die film Writings on the Wall. Het zit er alweer op. Ja. Het, het wordt een standaard, maar time flies when you're having fun, hè? Zo is het. We hebben een mooie kerstkaart erbij. Ja, dat, wel, dat wel, dat ja, wel. Ja, wij zijn klaar, hè? We ja. hoeven geen uh, kerstkaarten meer te kopen. Nee. Wij, wij kunnen weer goed uren. Helemaal goed. Willem, nog hartelijk dank daarvoor. Oké, okay, hele fijne zondagavond. En, uh, en volgende week zijn we het weer, hè? Ja, en vergeet niet woensdag vanaf 12 uur ook CFM zeker op te zetten... van, van 12 tot 5 de Vinyl Top 40 gepresenteerd live... door onze collega Ruud Jansen. En van 6 tot 9, ja, we maken er een feestje van... Voor het laatst, Stef en Stijn, ons jongerenprogramma op de radio. Voor de laatste keer, want uh, Stefan gaat iets anders doen... maar dat hoort u allemaal woensdag live op ZFM. Zeker woensdag luisteren naar CFM. En stemmen nog even, hè? het kan nog tot middernacht. En, vo en, en volgende week vrijdag live vanaf de ijsbaan, hè? ook niet vergeten. Ja, ja, ja, ja, ja. Zandvoort is erbij, ZFM is erbij, Z Zo is het. Nou ja, stemmen kan trouwens via de CFM app onder meer, dus weet je dat ook weer? Tot volgende week! Dag! Tag. Tot volgende week! A really doei doei! things just you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da. Grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.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 Must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience.